Het dragen van wapens wordt niet verplicht. Schoolbesturen in South Dakota mogen straks zelf beslissen... of docenten of bijvoorbeeld ingehuurde beveiligers een wapen dragen. President Obama wil na het drama in Newtown de wapenwetgeving juist aanscherpen. Op zijn verzoek heeft vice-president Joe Biden... Een aantal, voorstellingen op een, een aantal voorstellen op een rij gezet. Een schilderij van Anthony van Dijk is bij toeval op internet ontdekt. Een museum in Durham in Groot-Brittannië had het doek opgeslagen in het depot in de veronderstelling dat het een kopie was. De BBC maakte er een foto van en plaatste die op een website... met alle Britse olieverfschilderijen. Een kunsthistoricus zag het werk en trok aan de bel. Het onderzoek bleek toen dat het toch om een origineel gaat. De waarde wordt geschat op ongeveer 1,2 miljoen euro. Anthony van Dijk was een van de beste portretschilders van de 17e eeuw. Hij werd geboren in Antwerpen... en werd later hofschilder van de Britse koning Karel I.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 met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Eens in de zoveel tijd laten we in onze uitzending een programmamaker spreken. middels door hem of haar uitgekozen fragmenten. En daarin hoor je dan zijn of haar radiohart. Vannacht is dat Gerrit Kalsbeek. Hij is geluidsverzamelaar, wereldmuziekfreak en radiomaker. Al jarenlang maakt hij op geheel eigen wijze reportages en documentaires voor VPRO-radioprogramma's als De Ochtenden en Studio It's Adda. De redactie van Woord vroeg hem naar zijn favorieten... en hij stuurde ons prompt een aantal van zijn keuzes. In dit uur hoort u een selectie die wij weer uit die selectie maakten... met teksten van Gerrit Kalsbeek zelf. En dan nu maar hopen dat ik die dan naar genoegen de eter inslinger. Gerrit Kalsbeek, die we dit uur in het zonnetje zetten... kende pakweg vier jaar geleden een grote verandering in zijn leven. Na een leven lang stad vertrok hij naar de platte binnenlanden... van het Friese buitengebied. Al vrij snel stuitte hij daar op het merkwaardige... en ook wel trieste verhaal van twee circusleeuwen. Azor en Iris... Deze twee machtige roofdieren ontsnapten, we spreken 1938, in Sittard uit hun circuskooi. En Azor liep vervolgens een overvolle kerk binnen. Waar zojuist plechtig de hoogmis werd gevierd. Luistert u naar het verhaal Sint-Rosa en de Circusleeuw. Het publiek, hartelijk Een uniek geweldig.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 met de naam Friso. Ik ben Louis Friso. Uit Lemmer. En na een tijdje, een paar verjaardagen... kom je erachter dat ze vroeger... voor de Tweede Wereldoorlog... een circus in de familie hadden. Inderdaad, Circus Friso. Circus Friso. Het was voor de oorlog toch best wel een redelijk circus. Wel een redelijk groot circus. En heeft tien jaar bestaan. Dus het zal net voor de oorlog is het opgedoekt. Omdat ze toen...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 En Iris die wandelde de markt op en die werd eigenlijk kort na het uitbreken weer opgepakt. En Azor die liep een volle kerk binnen tijdens de Sint Sint-Rosa dagen. En een beetje heen en weer liep voor het altaar Waarschijnlijk nog zijn behoefte heeft gedaan en is gaan liggen. Het circuspersoneel personeel hebben de leeuw weer vastgebonden en weer naar zijn koor toegebracht. Naar nou, mijn weten staat er ook iets nog van bekend dat de domteur van de leeuwen toen nog een boete heeft gehad. Van een, eh, nou wat is het heid? Een tien gulden, sowieso enkele guldens boete. Omdat die leeuw natuurlijk ontsnapt was. Maar het meest mooie verhaal daarvan is, is dat Azor. Dus tijdens de Sint-Rosa-dagen. de kerk binnenliep. En als we Azor omdraaien, dan hebben we Rosa. Dus dat, die leeuw die is heilig verklaard. en ingemetseld in het. Sint-Michielskerk in dat? We hebben het gelijk doodgemaakt dan? Nee, nee, nee. Nee, dat, nee, dat moest maar niet. Want dat waren wel uh, de leeuwen waar de kost mee verdiend werd, natuurlijk. Dus daar, vandaar waarschijnlijk die boete. Maar uh, ze zijn weer uh, opgesloten. En naar uh, nou, mijn weten is het circus gewoon weer uh, doorgegaan met hun uh, activiteiten. Hier is de grote markt in Sittard. Allemaal terrasjes, heerlijk weer, veel bier. En dit is de Sint-Michelskerk. Even door de zeg, rechts van de ingang.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 Als u op YouTube intikt Leeuwendressuur 1939... dan hoort en ziet u ook Leeuwentemmer Karel Stevens... die met stem en zweep zijn wil oplegt aan Iris en Azor. Van het vooroorlogse Siddard verplaatsen wij ons naar het Zeeland van nu. Ergens... Op een afgelegen plek in Zeeuws Vlaanderen staat een verlaten fabrieksgebouw. Voor dat deels gesloopte gebouw stopt een klein odotje. En daaruit stappen Joost en Gerrit. Er gaat een lichte siddering door de ruïne... want Joost mag er dan heel amabel en goedlachts uitzien. Van hobby en beroep is hij spokenjager. En als zodanig de schrik van dolende zielen. Verslaggever Gerrit ziet wat bleekjes om de neus... en vriemelt nerveus zijn microfoon in de recorder. Samen verdwijnen ze in de duisternis der catacomben. De hunt is on. Oh. Ja. Dit is een mooie donkere gewelf. Dit, hè? Mm -hmm. Kijk, dat is de, de, de... de oude uh, fabriek geweest. Een uh, gigantische grote werk, zo wat 300 meter. Het is nu zo halverwege de afbraak, ja. ja. Dat is helemaal gesloopt. En, uh, ja, die gewelven.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 Je ziet iemand staan. Ja, dat heb je als je paranormaal bent. Dan zie je die dingen. Ze dus we zijn al opgemerkt. Ja. Maar er staat iemand te kijken. En ik kijk weer terug. Hij is weg. <tossimus> <tossimus> <tossimus> uh, mijn eerste was uh, de ontdekking van het spookhuis van Sas Vergeemd. ik ontdekte het spookhuis. Dat is een heonde.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 Het zijn allemaal bogen, donkere gangen, een soort kelder, steeds donkerder. Ja, Je verdwaalt hier ook hoor. Oh, dat is. Uh... Oh, dat kunnen we niet meer doorzien, dat is dicht. Dus dit allemaal oude mappen al. Dit is, is een oude boekhouding. Tjonge, tjonge. Dat is nu heel oud. Die, die, die, die schappen, die planken, allemaal verrot, joh. Een hele ruimte vol verrot papier, eigenlijk. Ja. Ik ga iets te uittekenen. Wat zijn dat nou? Telexen. Hoor je hem ook? Komt van die kant. Een paar voetstapjes eventjes. Dat gewoon het geluid. Een paar voetstapjes. Dus er is nu wat. Hoor je dat ook? Die kan het wel your It's your De meeste mensen denken, ja, het bestaat niet, joh, idioten. Die zijn er bang van. Want wat gaat er gebeuren? Mensen zijn al bang om dood te gaan. Nou, als ik morgen gedood ben, vind ik het prima hoor. Snap dus het lachen daar, aan de andere kant. Ja, als je moet spoken, dat lijkt me ook niks. Nou, maar ik ga niet lopen spoken. Als je gaat lopen dan laat lopen spoken, dan zit je in het negatieve circuit. Maar die zijn aan aardige bonden. Die gaan lopen spoken. Maar als je naar boven bent geweest, dan, ja, dan hoef je niet te lopen spoken. Hoe je het nou met je zesde zintuig? Het, het, het... Nou, normaal, ja je kan het zien, je kan het voelen.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 Wat was dat dan? Ik dacht dat het daar vandaan kwam. Jij kijkt de andere kant op. Nou, dat wil ik dat is een paar normaal. Dat is moeilijk te traceren. Er is wel er bekend dat er hier iemand zelfmoord heeft gepleegd. En die ben ook al tegengekomen op het stuk wat nou gesloopt is. Daar liet hij steeds. Uh... Hier van een zwart-witte zwart kat uitgelopen vandaar. Dat loopt naar het midden en hier in het midden is hij weg. Hele rare geval. Je ziet een kat lopen en plopt weg. Hoor je? hem? Maar die vierkante dingen. Daar stond wat en weg was die. Met die poort daar. Bij ja, met die, die vierkante doorgang. doorgang. Je die poort Hij staat man te kijken en weg. In kleur. Hé, hey, de wat, achter, achter de poort. Ja, daar zit iets, dat is weg. Met het hoopje steen, daar links. Dat is Daar stond Hier. Spoken. Ja, dat is daar zat ik Op zijn website, theghosthunter.nl, heeft spokenjager Joost... een lange lijst van spookhuizen en kastelen die hij bezocht. Vol spannende filmpjes en bloedstollende geluiden. Het blijft een treurig bestaan, het dode leven van een spook. Daarom is het goed te weten dat de strekking van het nu volgende verhaal luidt... Liefde overwint alles. De rode draad is de kleur rood. Het felle rood van een jonge pyromaan. Het diepe rood van schulden bij de bank. En inderdaad het warme rood van echte liefde. Dit is het verhaal van Michaela en Dennis uit Heerenveen. Dus we beginnen bij mijn zwagertje. Mijn zwagertje die zat in de TBS-kliniek. Die zat al langer dan zes jaar vast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 dat we zeiden van, nou dan moeten we maar wat, wat verzinnen. En toen kwamen we erbij dat we wel een persoonlijk faillissement konden krijgen. Dat kon je drie keer krijgen in je leven. Dus dat hebben we gekregen, hebben we drie jaar voor moeten bloeden. Dat kregen we 1050 euro in de maand. En dan moesten we het maar mee doen. En de rest dat werd afbetaald allemaal aan de curator. Nou toen hebben we die caravan die stond te koop voor 1000 gulden. Hebben we 1000 gulden hebben we geleend uh, bij familie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 Ja, met een dikke rode liefdesrand, die er nog steeds is. Ja, en die altijd zal blijven. We hebben ja. een nieuwe liefde, onze zoon. hebben een zit daar, dus... Uh... Dat is wel onze nummer één. Ja, daar doe je het voor, hè. Hallo. Ja, rood. Ook echt wel een beetje mijn favoriete kleur, maar niet in alle opzichten. Dat mogen duidelijk zijn. Ongetwijfeld herinnert u zich nog de afgelopen sportzomer van Radio 1. De hele normale dagelijkse programmering werd weggevaagd om plaats te maken voor een spektakelstuk vol lichaamskracht, applaus en gouden medailles. WK-voetballen, Tour de France, Wimbledon en als klapstuk de Olympische Spelen in Londen. Het was een zware tijd voor onze verslaggever Gerrit... die toch meer bekend staat als luiwammes en sporthater. Toen hij erop uit werd gestuurd om de favoriete sportfragmentjes... van bekende Nederlanders te oogsten... dreigde een acute psychische crisis. Gelukkig kwam hij net op tijd op het spoor... van een groep Olympische kampioenen... die uitsluitend actief bleek te zijn vanwege het plezier in hun sport. En niet louter om de medailles, de roem en het grote geld. Bestaan die dan? Jazeker. Ga maar eens langs bij atletiekvereniging Lycurgus in Kromenie. Ja, ja, Oké okay, jongens. Ja, geef Opgelet. Klaar. Go. Afmaken. Dat gaat lekker. Er is zo niks stuk jongen. Omheen, omheen, omheen. Afgeven. En lopen jef. Niet knijpen erin. Want dan gaat hij stuk. En door, en door. Goed, Kunnen we, we lachen? Ja, goed zo. Het gaat heel goed dit. Hoeveel medailles hadden we nou? We hadden 49 medailles met 28 atleten van die kurgers. Nou, lag je in een dood. Goud, goud en een bronzer, heet jij? Ja. Met balwerpen balwerp smaak ik hem nog steeds verder. Als je moet boven kijken, wat hij allemaal van alles medailles. Ik heb een hele bank voor hangen. Maar als je het niet wil inhalen, dan moet je wat eh, presteren. Bronsgoud. Bronsgoud? Ja. ja. Met hardlopen? Ja, 200 meter. Nou, Ik ben Kees Seilstra. Ik ben voorzitter van de gehandicapte afdeling... van atletiekvereniging Liekurgers in Krommenie. Eigenlijk zou de gewone sportwereld hier een heleboel van kunnen leren. Ze hebben eventueel competitief gevoel. Maar als er een geblesseerd raakt of een valt... dan gaat degene die... Eventueel tweede stond. Die gaat dan toch proberen hem weer bij te trekken. En, uh, want ze hebben geen... Ze hebben niet het dodelijke wat de gewone sporters hebben. Van uh, alles moet wijken en dat hebben zij niet. Ze blijven mens. Linda Krook heet ik. Ik was 60 geworden. Ik ben eerste en ik ben tweede ben ik geworden. En met de 200 meter dat ik messeerd was... ging ik als een speer. Ik ging heel hard. Hoe kwam dat? Ja, dat ik gemasseerd was en toen ging ik heel hard. Ja, door de massage. Geen doping? Ja. Nee. Even een goede les. Als je hem in je handen hebt, niet in knijpen. Oh, dan mag je niet knijpen, knijpen. Oké, okay, uitleg. Ik ben Sander van der Vrucht. Ik ben de hoofdtrainer van de G-groep van Atletiekvereniging atletiekvereniging Lycurgus. Ik ben zelf redelijk gedreven hardloper geweest, erg prestatiegericht. En dat is nu uh, relatief veel, veel meer. Veel ontspannender kan het ook allemaal. Het hoeft niet altijd uh, zo wedstrijdgericht. En ja, plezier is gewoon het belangrijkste. Het is gewoon het echt, echt het allerbelangrijkste. Uh, van de Special Olympics we zaten we eigenlijk met allemaal verschillende atleten in één ruimte. Nou, en dat gaat gewoon zo leuk met elkaar om. Het is niet zo van, oh jij bent van Liekeurgis, jij bent van Edam, we, we gaan gescheiden. Helemaal niet. Dus je zetten de tenten daar neer en het loopt gewoon bij elkaar binnen en ja... Dat, is, dat zie je inderdaad toch wat minder dan bij de echte wedstrijdsport. Deze is voor de 100 meter voor sprit. ben ik eens geworden. En wat is je geheim? Niks, ik heb geen geheim. Heb je geen geheim? Nee, helemaal niks. Wat vind je het mooiste aan de sport? Dat je heel ver kunt komen. En mijn grootste droom is nog eens een keertje naar China te gaan. Om in China hard te lopen? Ja, dat is mijn grootste droom. Gaat het lukken, denk je? Ja, denk ik wel. Klaar, go! Je mag, naar binnen, Mark. je mag naar binnen, Oh, Die sleutels in je broek, man. Ja, ja, ja. Kijk, Hij kan niet lopen zo. Hey, dat heb ik zo vaak te zeggen. Dat die ja, ja, spullen ja, daar ja. moet neerleggen. Moet ja, ja. je kijken. Kijk, die hebben we gewonnen. We hebben, we hebben gewonnen bij de Olympics in Den Bosch. We hebben dat gewonnen. Gouden. Dan loop je al heel lang hard. Heel hard. Heel hard. Je loopt hard naar de broer. Oh, dat vindt hij niet zo leuk, zeker? Nee. Het voelt dan niet leuk, dat zou ik je zeggen. Maar hij had gezegd, van, uh, ik krijg je nog wel, had hij gezegd. Dus het is echt competitie hè, wat er houden wordt. Dus uh, wel leuk. En sommigen zijn bloedfanatiek, hoor. Nou, je hebt volgens mij net uh, Linda, uh, die is 60 jaar en uh, die staat aan de start. En die wil winnen. <lacht> nou, 60, weet ik, ik weet niet of ik nog uh, die spirit heb, hoor. Je bent trots op mij, hè? Ja, zeker weten. Hè? Ik doe zo. Ja. Ik ging als een speer. En toch een bronze medaille gewonnen. Dus ja, dat had... Met Linda, dat is ja. ook wel leuk. Toen ze Linda erop zat, had Linda erg veel moeite om, uh, als, uh, als ze niks won. Maar dat is erg verdrietig. Geworden. Boos was ze soms zelfs. Maar dat is nu anders geworden. Hè? Dat is nu anders geworden. Nu ben ik veranderd. Komt ja, maar als, als je er mee Als je nou... niks vindt, oké, okay, kan ook. Dat hoort bij de sport. En ik heb toch twee vaantjes gewonnen. Precies, soms krijg je wat anders, krijg je geen medaille. En ja. soms krijg je ook niks. Ik kan niet altijd uh, kan je winnen. Kijk, dat is weer eens een mooie levensles. Het nu volgend fragment waren we bijna vergeten... uit deze serie van Gerrit Kalsbeek's Greatest Hits. Dat zou jammer geweest zijn, maar het woordteam is scherp, kan je dan nog zeggen. In Heukelum, tussen Leerdam en Gorkum, aan het randje van Gelderland... woont Jan Zebrecht. Hij heeft zijn tuinhuis omgebouwd tot sterrenwacht... en zit bij weer eindeloos in zijn telescoop te turen. Gerrit ging op bezoek in dat tuinhuis.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 Ik heb hem nu op datum en ik heb hem op tijd gezet. En dan ga ik naar Solar System en dan zoek ik de planeet op, Jupiter en dan gaat hij. Dan zet ik even de daalkap erop. Dat gaat gewoon helemaal, helemaal automatisch, hè? dat is echt ideaal. Dan ga ik hem even een oculair erin zetten.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 Wat spring is like on Jupiter and Mars. Voor jou is de nacht dus eigenlijk de mooiste tijd van de dag. In feite wel. Ja, ik ben. Wat, ja. Hoe vaak zit je hier? Eén uh, keer in de week. In die zin, als het helder weer is, ja, dan, uh, dan zit dan ik soms twee, drie keer in de week en soms weer een maand helemaal niet. En dan zit je toch vier uur om ja. een heel klein puntje nee. in de lucht te staan. Nou, nee, zo, uh, ge, zo gek ben ik. Ben, is wel, is, geef toe, het is vrij uh, raar wat ik doe.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 Je hebt iets waar zijn wij om oh, godsnaam ons druk over Ik weet echt niet hoe helder het op dit moment buiten is, want technicus Gert van Dam en ik kunnen hier vanuit de eindregie in Hilversum helemaal niks zien. Goed, tot slot van uh, dit uurtje Gerrit Kalsbeek's uh, Greatest Hits. De onwaarschijnlijke geschiedenis van een gat in de grond... waar de hele wereldpers van Tokio tot New York op afkwam. Het speelt zich af in het warmer van halverwege de vorige eeuw. Dit Noord-Hollandse dorp is op zich al een gat... maar op een zekere ochtend, in 1958, vond Boer Teun... een wel heel merkwaardig diep gat in zijn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 waar het gebeurd is. Ja, jij wilt naartoe lopen? Nou, dan klimmen we weer. voor mij mag het door, maar... Er is... niet boos, dan. Ik ben bang voor die straling. Het gat van Wormer was dé sensatie aan het eind van de jaren 50. Uh, September 59. Ja, lekker koekje. Ja, uh, uh, ik ben uh, Jaap Zuip. Ik woon in Wormer, bij het gat van Wormer, ja. <laughs> nee, nou, ik ben zijn vrouw, Gree, Zijp.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 De radio en Jan Gerritsen van de televisie waren er niet weg te slaan. Er kwam aan bij ons in huis. Die kwam overal vanuit China en uit Japan en noem maar op IJsland. Zelfs uit Amerika en Australië kwamen cameraploegen over om aan dit mysterie te ruiken. De reedselen heften een logger van warmer. Dus gewoon internationale aandacht. Ja, We woonden door. toen namelijk in een café hoor. En dat café werd hoofdkwartier, uh, hè. Ja.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 En dat gefluit dan, dat die burgemeestersvrouw gehoord heeft? Nou, jij, ja. Huh? Ja, nou dat... Oh, oh, ben jij er zo eentje, ja? Oh. Dus u heeft s'nachts naar de vrouw van de burgemeester lopen fluiten. Schatjes. Er zijn ook nog studenten hier gekomen, hè? Ja. Wat hebben die hier gedaan om het land?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 Geheimzinnig. En we hebben hier het, uh, het gat van wormen. Hartstikke geheimzinnig. En dat blijft spannend. Hey mannen, tijd voor een neut. Naast de wormers hoorde u ook de stemmen van Anne Mertens en onze collega Gerrit Kalsbeek. Tijd voor een neut. Dat kunnen we hier moeilijk zeggen. Want het is. Uh... Ja, vier minuten voor vijf in de nacht. Dan wel zeer vroege ochtend. Dus we wachten nog even. Wilt u meer van dit soort verhalen horen? Luister dan eens naar het programma Studio Itzerda. Zondag om kwart over zes in de avond op Radio 1. En natuurlijk op hun website vpro.nl slash Kunt u alle 88 Itzerda-programma's terugluisteren. Dit is Woord bij de VPRO op Radio 1. En als u wilt mailen, dan kan dat naar woord.vpro.nl. En dan deed Ella Arps. Hoi Nora, wat een tempo. Ik begrijp soms niet hoe je dit allemaal zo breed kunt omvatten... binnen het tijdsbestek van slechts één weekje. Heel waardevol. Te meer ook omdat we er in gewaakte dagen nog naar kunnen uh, inloggen. Zeer bedankt voor jullie mooie werk. Hartelijke groet, Ella Arps. Ik ga het in ieder geval ook nog doorgeven aan de collega's. Als u twittert, gebruik dan even hashtag woordradio. En Miss Liz, die gaan wij ook nog even blij maken deze nacht. Want zij twitterde, hoi Nora, je maakt me super gelukkig met de Rolling Stones vannacht. Hoera! Ik heb dit jubileum gevierd, want ik ben een enorme fan een jubileum. Ja, het was een beetje een Stones jaar, omdat ze 50 jaar geleden hun eerste optreden hadden in de Londense Marquis Club. Dat was op 12 juli 2012, dus het afgelopen jaar was een beetje een Rolling Stonesjaar. Goed, wat gaan we nog doen? Straks tussen zes en zeven gaan we dus een rondje boksen. Dat is heel wat anders. En in het volgende uur Rolling Stones voor de liefhebbers. Dat gaat het worden. Dus uh, graag tot zo. Doei.